5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Koepstukken CDA reageren op kritisch rapport over verkiezingsnederlaag. Regering Burma bevestigt aanvallen op moslimbevolking en financiële meevaller bij aanleg lijn. Het weer alleen in de kustgebieden: kans op een bui. In de grens van het land: droog. En vannacht ligt het tot matige vorst. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan met maximaal 9 graden wel weer behoorlijk fris. De CDA heeft de grote nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen aan zichzelf te wijten. Het is onduidelijk waar de partij voor staat en er is te veel onenigheid binnen de partij. Dat concludeert de commissie Rombouts, die het verlies van de partij heeft onderzocht. Partijvoorzitter Rut Peetoom sprak zojuist het CDA-partijcongres toe. Politiek redacteur Margreet Boer deelt Peetoom de analyse van de commissie Rombouts. Ja, helemaal. Peton vindt het een goede analyse... en ze is het dan ook met de conclusies van het rapport eens. Want Ton Rombouts heeft gelijk als hij namens de evaluatiecommissie zegt... dat die verkiezingsuitslag alles te maken heeft... met onduidelijkheid, met oneenigheid, met onbekendheid. Als kiezers niet meer weten waar je voor staat... dan krijg je geen vertrouwen... Ja, het is dus allemaal de eigen schuld. Hè, en dat vinden ze hier eigenlijk allemaal bij het CDA. De gewone leden en dus ook de partijtop. Hand in eigen boezem en dan nu vooruitkijken. Hoe gaan ze dat doen? Nou, er moet nog wel wat gebeuren, zegt Ron Bouts, de commissievoorzitter... die het heeft onderzocht, want het komt niet vanzelf goed met het CDA. De eenheid moet hersteld worden binnen de partij. Er moet verzoening plaatsvinden en er moet gewerkt worden... aan een helder, consistent verhaal van het CDA. En dan, zegt Ron Bouts, dan moet dus duidelijk zijn... waar die C van het CDA voor staat. We gaan die C, als het aan ons ligt, minder geprononceerd eh, naar buiten dragen. We verlogen hem niet. U hebt mij goed verstaan, hè? Maar we moeten hem minder geprononceerd naar buiten brengen. En waarom? Wij willen geen kleine getuigenispartij worden. Wij willen een, we hebben de ambitie om een brede volkspartij te blijven. Nou ja, daar denkt niet iedereen binnen het CDA hetzelfde over, hoor. Hoe, je, uh, hoe die C nou wel of niet naar buiten gebracht moet worden. Dus die discussie over de C van het CDA die is weer helemaal terug. Een kritisch rapport dus. Uh, Peter, omhoorden we net uh, van Aarsma Buma, dat is de partijtop. Uh, heeft dit rapport nog consequenties voor hen? Nee, Ron Wout deed juist een oproep vanmiddag aan het CDA... om zich achter de partijleider te scharen, achter Buma... en ook achter de partijvoorzitter. Want niemand heeft behoefte, volgens Ron Wout, aan het opstappen van partijkopstukken. Eenheid. Geen bijltjesdag... Daar houden onze leden niet van. Dat laten ze ons ook in alle toonaarden weten. Onze leden willen geen bijltjesdag. Ja, we gaan dus geen koppen rollen om het zo te zeggen. Het CDA schade zich met veel applaus achter Petom en achter partijleider Buma. Politiek redacteur Margreet Boer. In het westen van Birma zijn de afgelopen dagen grootschalige vernielingen aangericht in dorpen en steden waar moslims wonen. Human Rights Watch maakte dat vandaag bekend en de Birmeese regering heeft de aanvallen inmiddels erkend. Correspondent Michel Maas, wat heeft zich daar de afgelopen dagen afgespeeld? Er nou, was een vreselijke uitbarsting voor geweld... want uh, boeddhistische groepen, groepen van uh, bevolking... die zijn hun uh, moslimburen te lijf gegaan... en hebben daar uh, hun hele dorpen in brand gestoken. De organisatie Human Rights Watch die heeft satellietbeelden getoond... waarop te zien is hoe een hele stadswijk is platgebrand... waar honderden huizen hebben gestaan, ook schepen stonden in brand. En uh, Human Rights Watch denkt dat er veel meer slachtoffers zijn gevallen... dan de. De 67 doden die de uh, autoriteiten melden. Human Rights Watch heeft ook een oproep gedaan hè, om de oorzaken van het geweld aan te pakken. Uh, waar doelen ze dan op? Ja, die oorzaken liggen heel diep. Want die moslims die worden al sinds jaar en dag niet beschouwd als echte burgers van Burma. Volgens een Burmeese wet uit 1984 zijn ze zelfs illegaal in het land en moeten ze maar het land uit. Dus mensen hebben geen enkel recht. Ze hebben geen rechten. Ze worden door de rest van de bevolking met de nek aangekeken. en zijn min of meer vogelvrij. En ja, dat, dat moeten ze nu bezuren. Nu, nu worden ze dus echt daadwerkelijk aangevallen door de Burmezen. Als ik je goed begrijp, speelt het conflict dus al decennia. Waarom is het geweld dan nu opgeleid? Je zou kunnen zeggen door de democratisering. Want uh, toen het nog een dictatuur was in Burma durfde niemand ook maar wat te ondernemen. Maar uh, nu die dictatuur is verdwenen en de militairen naar de achtergrond zijn verdwenen, uh, is er ruimte gekomen voor van alles en ook voor dit soort geweld. Dus die mensen uh, kunnen tekeer gaan omdat het land democratischer wordt. Ja, want dat is dan eigenlijk het goede nieuws wat we de hele tijd over Burma hebben gehoord. Uh, Aung San Suu Kyi ook die terug is. Uh, dat geweld dat komt dan de regering niet gelegen. Nee, dat, de regering zit er ook duidelijk mee in zijn maag. Ze, ze willen eigenlijk die Rohingya nog steeds niet in het land hebben. Ze willen eigenlijk het liefst dat ze echt vertrekken. Maar ze begrijpen ook wel heel goed dat ze iets zullen moeten doen om die mensen te helpen. Want dat is wat het Westen eist. En het Westen is op dit moment heel erg belangrijk, de mening van het Westen. Want daar vandaan gaan op heel korte termijn allerlei investeerders komen. Ze verwachten een heleboel van het Westen, maar daarvoor zullen ze nu iets moeten terugdoen En ja, ze zitten daardoor in een, een moeilijk pakket. Correspondent Michel Maas. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Drie uitgesproken tegenstanders van de Russische president Poetin... zijn vandaag in Moskou opgepakt. Het zijn Sergei Udaltsov, Alexei Navalny en Ilja Yashin. De drie werden aangehouden bij een protest... tegen de detentie van politieke gevangenen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... maakten de oppositieleider zich schuldig aan verstoring van de openbare orde. Het is nog onduidelijk hoe lang ze vast blijven zitten. De aanleg van de Hanze-lijn tussen Lelystad en Zwolle is 90 miljoen euro goedkoper dan begroot. Blijkt uit voorlopige cijfers van ProRail. Was 1 miljard euro uitgetrokken voor het project, maar daar blijven ze dus onder. ProRail ligt uit hoe er is bespaard. We hebben bij deze bouw van deze nieuwe spoorlijn gekeken naar hoe het is gegaan bij de Betuwe-route. We hebben een aantal lessen geleerd en een belangrijke les is... maak een hele strakke planning, hou je eraan en ook hou je ook vast aan je plan van wat je wil bouwen. En daarnaast uh, slim aanbesteden en goed samenwerken met je omgeving. De verbouwing van station Zwolle voor de Hanselijn was wel wat duurder dan Begroot. En dat komt doordat er een extra perron moest worden aangelegd voor de nieuwe spoorlijn. De Hanselijn wordt op 6 december geopend door koningin Beatrix. In Dresden is de Duitse avant-garde componist Hans Werner Henze overleden. Henze componeerde een breed scala aan muziekwerken. Zo heeft hij opera's, kamermuziek en tien symfonieën op zijn naam staan. En componeerde die ook voor ballet en theater. Henze wordt tot de top 10 van hedendaagse componisten gerekend. En daarnaast was hij ook een belangrijk muziekpedagoog. Hans Werner Henze was 86 jaar. Willem Holleder is vanmiddag betrokken geweest bij een vechtpartij op een Amsterdams terras. een woordenwisseling aan vooraf, zegt een medewerker van het café. En op Twitter zegt een ooggetuige dat de Amsterdammer een pak rammel heeft gekregen. Holleder zat op het terras toen inzittenden van een passerende auto begonnen te roepen naar hem. En Kort daarna ontstond een vechtpartij tussen Holleder en de mannen. En een van de mannen is volgens de politie Dick Vrij, een bekende vechtsporter. Zo hij als Holleder is door de politie meegenomen naar het bureau voor verhoor. En Het café heeft aangifte gedaan van vernieling. Verkeersinformatie. Bij de ANWB Edwin Gerritsen. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muidenberg 5 kilometer, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A7 tussen Zaandam en Horen is in beide richtingen veel vertraging. Er komt ook wegwerkzaamheden. Bij Purmerend staat 7 kilometer richting Horen... en de andere kant op richting Zaandam, totaal 8 kilometer... Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Delft en Knoopend-Ippenburg staan nog twee kilometer file. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Het Belangrijkste nieuws van dit moment. Kopstukken van het CDA hebben zich geschaard... achter een kritisch rapport over de verkiezingsnederlaag. De regering van Birma bevestigt aanvallen op de moslimbevolking. Na financiële meevaller bij de aanleg van de lijn, de aanleg valt 90 miljoen euro goedkoper uit dan begroot. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder.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 Goedemiddag, dames en heren. Het is bijna elf minuten over vijf. We gaan verder met Langs de Lijn. We zijn bezig met het sportforum, praten met Chris van Nijnatten van het AD... Thijs Zonneveld van NRC Handelsblad en onze vaste gast Ton Boot. En uh, we hebben het al even over NAK gehad, maar het gaat nu alweer een tijdje over wielrennen. En dat kan ook bijna niet anders, want er is ook deze week weer zo verschrikkelijk veel gebeurd. De UCI is naar buiten gekomen met een reactie op het USADA-rapport... En um, er is nog iets gebeurd. Vijf grote Europese kranten hebben in een open brief... een oproep gedaan tot hervorming van de wielersport. Het gaat om de Times, om L'Equipe, La Gazzetta dello Sport... en de Belgische kranten Le Soir en het Nieuwsblad. We praten daarover met Ludo van der Wallen, chef sport van het Nieuwsblad. Goedemiddag, meneer van der Wallen. Goedemiddag. U bent bezorgd om de wielersport. Op welke manier moet er volgens u worden hervormd? Ik denk dat we ook beginnen met de UCI. Daarnet is het al aangegeven dat het daar redelijk rot is op dit moment. Eigenlijk altijd geweest, zoals bij de meeste sportbonden. Maar het optreden van vorige maandag van de voorzitter, Pat McQuaid, was zo ontluisterend, zo lamentabel, zo, zo zonder actie, dat, uh, dat we denken dat daar iets moet gebeuren. Daar, ik denk dat we daar best mee beginnen, ja. ja. En, en wat stelt u voor? Want u hebt wat voorstellen gedaan in die open brief. Inderdaad, uh, een van de voorstellen is inderdaad dat het uh, UCI wordt hervormd dat uh, er een onafhankelijke commissie komt, daar hebben mensen, wie jullie het daar ook even over gehad, die nu alles is uitzoekt wie, wat heeft gedaan bij de UCI wie waar in de fout is gegaan de geruchten over Hein Verbrugge zelfs over Pat McQuaid zijn, zijn te talrijk om, om niet, niet na te trekken door onafhankelijke mensen dat is wel heel belangrijk, uh, dat het niet zoals in het verleden is, dat er mensen die dan goed uh, bevriend zijn met Hein Verbrugge of Pat McQuaid, die dan zogezegd een onafhankelijke commissie opvormen uh, dat, die, dat die daar een onderzoek uh, gaan doen. Ook als er bijvoorbeeld uh, remmers worden betrapt, uh, dat die ook langer geschorst worden, dat de, dat de straffen zwaarder worden, zod, zodat, uh, ja, zodat het afschrikkingseffect nog groter is. Dat we niet iets krijgen zoals de Contador, waar eigenlijk een redelijk halfvlachtige oplossing is gevonden uh, om hem dan met retroactieve kracht uh, te schorsen, waardoor hij eigenlijk maar een half jaar niet heeft mogen fietsen. Ja, en u bent bijvoorbeeld ook voor de afschaffing van het puntensysteem? Ja, inderdaad. Met die, dat het doorzichtiger wordt, dat het transparanter wordt. Dat die, dat die punten... Op dit moment is er bijvoorbeeld, worden die licenties uitgereikt aan managers. Uh, ploegmanagers. Dus als vandaag nou of morgen uh, een, een ploegmanager zegt... Ja, geef mij een, een licentiesysteem... En dan, dan gaat hij pas sponsors zoeken. We willen nu eigenlijk meer de aandacht vestigen op de sponsors zelf. Zoals bijvoorbeeld Verabobank, die zich na al die jaren geïdentificeerde met het wielrennen. Mm -hmm. Waardoor dat zij hebben gezegd, ja goed, uh, wij stoppen ermee. En die de verantwoordelijkheid hebben genomen om te zeggen, uh, wij doen dit niet meer. Zodanig dat die sponsors, dat, dat zijn dan meestal grote bedrijven die er totaal geen baat bij hebben, dat hun... Uh, dat hun, denk, dat hun naam in, uh, in een slecht daglicht wordt geplaatst. Dat die, dat die verantwoordelijkheid veel meer bij de sponsors ligt dan nu bij die ploegmanagers, bij die dokters en bij die soigneurs die soms uh, ja, uh, niet, niet altijd even goed, goed te betrouwen zijn. Op welke manier is deze, deze oproep tot stand gekomen? Uh, dat is gebeurd door... Uh, het initiatief is gekomen van l'équipe. De Franse sportkrant, die net als wij zijn wortels heeft in het, uh, in het wielrennen, die oprecht bezorgd zijn, die hebben dan enkele kranten van Europa en, uh, en buiten Europa ook uh, gecontacteerd om te zeggen, wat kunnen wij doen? Uh, ik zeg niet dat het de schuldbekenten is, is, maar misschien hebben hier of daar ook de journalisten uh, misschien wat tekort geschoten. Ik zeg niet dat zij de fout zijn, maar dat zij die op sommige momenten niet diep genoeg hebben gegraven. Hoewel dat het heel moeilijk is, want we weten dat ook het Franse gerecht achter Armstrong is aangegaan. Uh, het Amerikaanse gerecht is achter Armstrong aangegaan, zij hebben hem ook niet kunnen, kunnen vangen. Dus Allee, ik zeg niet dat het een niet is, maar toch van, uit een oprechte verzorgdheid van we willen dat de uh, wielrennen beter maken. En zo zijn we dan bij de, bij de grotere kranten van alle klanten uh, terechtgekomen. We zijn bijvoorbeeld ook in Nederland bij de Telegraaf uh, terechtgekomen, maar zij hebben daar een editoriaal, geen open brief aangeweid. Ook El Pais en uh, Sutaïdse Haitung bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die zitten eigenlijk mee, die hebben dezelfde mening als wij. Maar die hebben dat in het editoriaal gedaan, omdat uh, op een brief van de voorheen geen politie is. Oké. Okay. Uh, dus, dus ook Nederland is wel geraadpleegd? Ja, ja. De Telegraaf heeft. Uh... Uh, ik heb nu de Telegraaf vandaag niet gezien, moet ik eerlijk zeggen, maar die zouden daar een editoriaal aan, uh, aan wijden of gewijd hebben. Ja, ja, ja, dat klopt. Dat is ook gebeurd. Ja. Um... En, en die zitten eigenlijk, het zijn eigenlijk acht kranten die zich daar hebben achtergezet. Hè? Ja, maar hoe, hoe moet ik dat zien? U bent bij elkaar gekomen uh, met journalisten, ja, met, aan, met chef sport bij elkaar? Uh, ja, woensdag uh, hebben wij in Parijs bij, met elkaar gezeten voor... De voorstelling van de Ronde van Frankrijk, die woensdag in Parijs plaatsvond. En dan is er gediscussieerd. Uh, wat, uh, uh, dus het l'équipe had een uh, brief samengesteld hoe, hoe het er zou moeten uitzien. En daar is dan ja, redelijk lang en redelijk venijnig soms over gediscussieerd. Want we willen natuurlijk ook niet het kind met het badwater weggooien. Hè. Je kan er geen namen in zetten, je kan niet zeggen: die en die. Want je vergeet er altijd, of je, of je zou het zelfs kunnen, dat je er een onrechte. Chris van Nijnatten, wil u even iets vragen? Ja, Ludo. Ja. Van het AD. Um, ja, ik, kent u? Ik, ik zit me af te vragen. Uh, hebben jullie in dat overleg ook het met elkaar over gehad... in hoeverre het, het zinvol is om als medium... al Gazette de la Sport, om uh, verbonden te blijven aan uh, grote wielerevenementen? Want als je dat bent... Wat bij deze twee toch zeker het geval is. Met Tour de France en de Giro. In hoeverre kun je dan onafhankelijke journalistiek plegen. En, en, en in, in het verlengde daarvan. In hoeverre kun je dan nu zo'n zo oproep plaatsen. Ja dat is natuurlijk de bedoeling. Wij in Vlaanderen. Jij, jij weet dat waarschijnlijk ook. Je hebt het dan net ook gezegd. In Brabant uh, wordt er enorm veel aan, uh, aan fietsen gedaan. Wij kunnen er niet omheen. Dat onze de Vlaming dat dat een wielerfanaat wieler is. Mm -hmm. Nu kan je zeggen, goed, we willen er niks meer mee te maken hebben, maar je moet ook realistisch zijn. Als wij, wij zijn bijvoorbeeld de organisator van de Ronde van Vlaanderen, als wij vandaag zeggen, de Ronde van Vlaanderen we organiseren het niet meer, we willen er niet meer mee, mee te maken hebben, ja, dan, dan zijn er anderen die er op de kaart hè. En dat willen we ook niet doen. Het is van daaruit dat wij het eigenlijk omdraaien en zeggen alsjeblieft mensen, rit die wielersport en, en, en, en, en stop met uh, vals te spelen en, en neem een paar maatregelen waardoor dat, dat allemaal beperkt wordt. Dat het helemaal zal uitgeroeid worden. Ja, daar moeten, we niet, daar moeten we niet flauw over doen. Dat zal niet lukken. Maar toch neem een paar maatregelen waardoor het wordt. Ludo, ik begrijp dat. Die uitleg, die, die kan ik volgen. Maar één ding, waarom staat er in die, in die brief, wat die er eigenlijk bestaat uit een aantal oproepen, waarom staat daar niet ook één oproep in aan de, aan de wielenjournalistiek? Of aan de journalistiek in het algemeen, maar voor mij ook. Maar, maar dat, daar hebben jullie het helemaal niet over. En ja, speelt ja, toch ook wel een beetje een uh, rol? Dat is, uh, er wordt over gezegd van ja, ook journalisten uh, geven toe dat we daar, ik weet niet de letterlijke formulering, maar het dat de journalisten ook wel hun deel hebben gehad en dat zij misschien ook in de fout zijn gegaan. Ik zeg ook wel misschien, want ik herhaal. In uh, Frankrijk is er tien jaar gezocht naar Lance Armstrong en dopinggebruik. In Amerika is er gezocht, dat is dan ook plotseling uh, stilgelegd. Dus zelfs het gerecht heeft uh, Armstrong, die toch over andere middelen beschikken dan de journalisten, uh, zelfs het gerecht heeft Armstrong niet kunnen ontmaskeren. Het is nu iets, dus SADA. En ook daar kan nog juridisch over gediscussieerd worden of dat die getuigenissen, of dat dat allemaal wel rechtsgeldig is. Maar. Het is pas nu dat het is uitgekomen, terwijl dat er ook gerechtsinstanties zijn, uh, zijn achteraan gegaan. Ik vind het een beetje, en daar heb ik het over met het kind met het badwater weggooien: uh, een beetje ook. Oh makkelijk om te zeggen van ja, de wieljournalisten of de journalisten die geheel, sportjournalistiek heeft, uh, heeft zijn werk niet gedaan. Dat vind ik ook echt niet. Alleen, uh, nee. het, het, het vereist kennelijk een ander soort, een, een, een meer aangescherpte vorm van journalistiek, het wielrennen. En misschien andere sporten ook wel. Dat, dat is waar ik uh, als betrokkenen en als collega van jou uh, wel eens over na zit te denken. Van, en, en daarom begon ik ook over, jou, over jullie oproep. Misschien moeten wij ook echt naar onszelf kijken. Je speelt, of je nou wil of niet, en zeker als je werkt bij een krant die uh, een, een grote koers mogelijk maakt: ja, moet je ook de hand in eigen boezem steken. Moet je, moet je over nadenken met elkaar. En dan, Wat bedoel je dan, maar wat zouden we dan moeten doen? Nou ja, ik had, ik had in zo'n oproep uh, ook wel een, een, een stukje verwacht. aan het adres van, uh, van de wieloverslaggeving in het algemeen. zonder dat je daarmee uh, beschuldigend bezig bent. Want zo bedoel ik het ook niet. Maar het is, het is, kennelijk is de journalistiek niet sterk genoeg geweest. om, om op een verstandige manier met dit soort uitwassen om te gaan. Dat, dat moet je ook con con uh, concluderen. Ja. En, oh ja, dat is nu misschien iets in maar daar hebben wij op de redactie uiteraard ook uitgebreid over gepraat. En dat zal anders zijn, terwijl we bijvoorbeeld uh, tot, tot voor kort, na, nadat iemand uh, in de ronde van Frankrijk drie zware bergritten op rij heeft gewonnen of, of mee in de kopgroep zat, net we zeiden, zeiden hoera hoera, dat dat nu op een andere manier zal benaderd worden. En dat we ook zeggen van ja goed, dit is... Uh, is zal mogelijk wel iets aan de hand zijn. Ik weet niet of je het, uh, de wielenverslaggeving op de Belgische televisie volgt. Maar bijvoorbeeld, Ja, Michel Wuit, uh, die, die heeft zijn houding ondertussen ook al een beetje aangepast. Terwijl het vroeger ook altijd was van uh, hoera en kijk eens wat een held en zo. Is dat niet ondertussen? Ook al wel, oei oei, kunnen we dat nog wel vertrouwen? Thijs Sonneveld, dat... uh, even, even naar Thijs Sonneveld van NRC Handelsblad. Hadden jullie mee willen doen met dat manifest? Um... Nee, nee, nee, nee denk ik denk het niet, nee. Hallo uh, Ludo. Ik sta achter, uh, achter jullie initiatief hoor. Uh, ik vind dat jullie een aantal goede dingen zeggen. Uh, dat, uh, dat er dan bijvoorbeeld dat er een onafhankelijke commissie moet komen die de UCI gaat onderzoeken. Uh, maar ik vind het over het algemeen nogal, uh, nogal mild. Uh, jullie spreken over beloftes van teams en over gentlemen's agreements. En ik vind dat dat eigenlijk een beetje verder gaat op de weg die we, waar we al heel lang op zitten. Um, waarom hebben jullie niet echte maatregelen, uh, om echte maatregelen gevraagd... zoals bijvoorbeeld uh, onafhankelijke doktoren in te stellen bij alle teams of... Uh, uh, mensen die uh, in het verleden dopinggebruik hebben aangemoedigd of zelf hebben gebruikt... niet meer uh, als teammanagers of als ploegleiders of als doktoren toe te laten in de sport. Ik vind dat... Uh, veel harder. Veel harder. Dat zijn de maatregelen waarbij je, waarbij je echt de de sport verandert. Dat staat erin. Hè? Het laatste wat je nu zegt, uh, mensen die in het verleden met uh, doping in, in aanraking zijn gekomen... om die voor, voor eeuwig te schrappen. Dat staat erin. Uh, ik zie het niet staan bij jullie punten. Jullie hebben een, met een aantal punten opgeroepen, dat zie ik er niet in staan. Nou, dan ga ik dat nog eens uh, nakijken nou volgens mij. Dat, uh, stond dat er zeker in. Uh, en dan, wat was het eerste uh, dat je zei? Uh, om onaf, om oproep voor onafhankelijke doktoren. Dat je dus niet meer de uh, schimmige mensen krijgt uh, in het circuit... die uh, jarenlang bij ploegen zitten en die, uh, nee, wat nu ook bij de zaak van Armstrong is gebleken... die jarenlang dopinggebruik hebben mogelijk gemaakt. Je kunt ook onafhankelijke ja. doktoren aanstellen... die uh, de observatoren zijn bij de ploegen en die elk jaar een nieuwe ploeg krijgen. Ja, klopt. Dat is dat zou een, een goed idee zijn. Daar, daar zijn we niet toe gekomen. Dat, dat, dat moet ik zeggen. Ja. Maar, waar, maar waarom spreken jullie over gentlemen's agreements bijvoorbeeld? Denk je niet dat, dat ben je niet bang dat je dan verder gaat op de weg die wel, waar we al jarenlang op zitten met allerlei gentlemen's agreements en belofte zus en belofte zo? Ja, dat zijn dingen die je juridisch uh, moeilijk uh, kan moeilijk afdwingen, denk ik dan. Of uh, als, als, als je op, op bepaalde momenten. Met een sportbond te maken heeft, die in dit geval de UCI is, en, en dan vraag je van de UCI. Uh, doe je werk onafhankelijk? Laat je controleren door onafhankelijke mensen? Ja, goed, als UCI het niet oplicht om, uh, om onafhankelijke doktoren of, uh, of weet ik wat uh, uh, aan te duiden, ja, dan wordt het moeilijk voor ons. Hè? Waarom zou je dan niet oproepen om de UCI uh, te ontbinden en een andere federatie te maken of alle mensen bij de UCI uh, te vervangen voor nieuwe mensen? Ja, dat dat staat toch in het eerste punt? Nee, daar dat er staat, er staat dat de UCI zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ik, de, ik denk dat we met z'n allen niet zo naar de UCI moeten wijzen... maar dat we misschien de UCI wel moeten passeren. En de nieuwe bond oprichten? Nou ja, of, of, de UCI, of in ieder geval de mensen die nu bij de UCI zitten... die ze de afgelopen twintig jaar volkomen ongeloofwaardig hebben gemaakt vervangen. Ja, dat, uh, dat, dat zeker. Maar dat, dat zou dan moeten blijken uit die onafhankelijke uh, onderzoekscommissie. Het, het is toch heel moeilijk. We kunnen toch moeilijk aan koppersnellen beginnen te doen en te zeggen jij, jij, jij, en ik denk van jou ook en, en jij moet er ook uit. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat gevaarlijk is, ik denk dat je nee, dat, dat kom, op een formele manier zult moeten doen om, om, om te zeggen van ja, die man, uh, die man heeft dat gedaan, daar hebben we de bewijzen van. Die man, ja, dat weten we eigenlijk niet, dat, want, want dan wordt het gevaarlijk. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk alleen dat er in het wielrennen een gigantisch structuurprobleem is. Dat, dat er allerlei uh, uh, instituten zijn die, uh, die macht willen en dat niemand de echte macht heeft. En dat de UCI ja, tuurlijk, je, je doet hebt, je alsof ze hebt de macht hebben. Je hebt de World Tour, je, wat, wat heb je allemaal. Dat, dat is inderdaad een, een probleem. Zeker. Maar meneer Zeker. Van der Wallen, denkt u, denkt u echt dat dit, dat dit zoden aan de dijk zet? Ja, dat, dat hopen wij natuurlijk wel, hè, dat we die, die oproep lanceren. Uh, in alle bescheidenheid uh, l'équipe, Gazette de, de Sport, uh, het is wat lezoar. En uh, dat, uh, dat uh, en zijn tijmisch. toch niet de minste. Ja. Bedoel ik, uh, dat, is wel een, dat vertegenwoordigt wel een, een grote wielertraditie, laten we het dan nog, uh, nog zo noemen. Uh, en dan hopen we toch dat daar ook wordt rekening mee gehouden dat van, wij willen gewoon druk zetten, hè, wij, willen, wij kunnen. Uiteraard bij, bij wit niks, uh, niks afdwingen. Maar we willen druk zetten van... alsjeblieft, stop ermee mee. Of wij ook, ook wij nemen het niet meer serieus. Hè? Ja. Terwijl dat wij... Uh, al die kranten die daar worden genoemd... allemaal wel, wel een wielerhart hebben. dat kunnen we niet, niet onder stoelen of banken steken. Tom Boot, kun jij dit volgen? Deze, dit ja, manifest? Nou ja, kijk, hier aan tafel. Maar ook Ludo is natuurlijk een fantastische liefhebber van de sport. He, maar er zijn er zo weinig. Vooral in de top. He, als als geconstateerd wordt bij de Uzi dat Mekweet gefaald heeft. Wat krijg je dan? Een ander die faalt. Ja, dus dat wordt wel lastig. WADA moeten controleurs verzorgen. Als die omkoopbaar zijn, gebeurt weer hetzelfde. Het enige wat concreet is, is de zwaardere straffen. En de rest, ja, ben ik zeer kritisch over, Ludo. Ja. We zijn gewoon een beetje pessimistisch ook geworden, meneer Van der Wallen. Ja, ja, met recht en reden. En eigenlijk is dit misschien ook wel wat boodschap achter, dat, achter dit manifest. Je, je kan het ook beschouwen als een noodgeet. Alsjeblieft, doe dit, want anders is het gedaan. Ja. Anders stoppen we ermee. En als je, als je mensen als Pat, Pat met twee bezig hoort, dan, dan, dan denk je, ja, zij zitten op die weg en zij zullen daar nooit, uh, nooit afstaan. En het is daarom dat er een onafhankelijke uh, onderzoekscommissie... Wij kunnen nu wel zeggen van uh, Pat McQuaid, wat een slechte indruk heeft hij gemaakt, hoe lamentabel was die testconferentie uh, enzovoort enzovoort. Maar zolang je die, die man niks kan aanvrijven, concreet, van jij, jij hebt daar geld ge gekregen of jij hebt daar je ogen gesloten, zelfs gewoon uit liefhebberij voor de sport, dan wordt het toch moeilijk. Ja, het is duidelijk. Meneer Van der Wallen van um, het Nieuwsblad in België. Dank u wel voor uw reactie. Um, ja, gedaan. Ik wilde het ook nog even hebben... over de reactie van uh, verschillende renners deze week... Uh, over, over Armstrong. Uh, uh, bijvoorbeeld in Durijn, uh, Bijvoorbeeld Contador. Scharen zich eigenlijk een beetje achter achterlens Armstrong. Begrijp je dat, Ton? Nee, ik begrijp ja, ik begrijp het wel. En het is voor mij een bewijs dat ze gebruikt hebben. Dat is de enige <lacht> conclusie voor mij. Want anders kan je nooit je achterarmstong uh, uh, verschuilen. Nee, ze zouden juist zeer grote kritiek hebben. Omdat als je zulke tegenstanders hebt, kan je niet winnen. Mm -hmm. Nou, daar zijn ze kennelijk niet bang voor. Dus voor mij is het gewoon een bekentenis... een indirecte bekentenis dat ze gebruikt hebben. Val jij dan weer van je stoel, Thijs, als, als je zo'n reactie hoort? Of ben je inmiddels uh, wel wat gewend? Nou, ik ben er <lacht> wel wat gewend. Maar ik, ik, vind het, uh, ik, ik sta er wel eens met open mond naar te kijken. Hij ziet heel duidelijk dat er een soort schisma komt in de wielerwereld. Uh, dat je ook. Nou, neem bijvoorbeeld de reactie van Marcel Kittel, uh, de Duitse sprinter van Argos op, uh, op Twitter. Die zegt dat hij daar letterlijk ziek van wordt. Dus je ziet eigenlijk een schisma ontstaan in de wielerwereld. tussen de Spanjaarden en misschien wel een aantal oostbloklanden aan de ene kant. en een hoop andere landen aan de andere kant. En dat dat zou er, als je dus hele strenge maatregelen gaat nemen... als je dus inderdaad onafhankelijke doktoren gaat instellen... en als je ploegleiders gaat wegsturen die ooit uh, iets met doping te maken hebben gehad... dan zou dat er op termijn echt toe kunnen leiden dat je een breuk krijgt. Want die culturen zijn nu niet met elkaar te verenigen. Nee. Maar je zegt eigenlijk dat er nauwelijks een oplossing is dan. Um, nou ja, het is de ene kant of op de andere kant, of op, de andere kant op. En we hebben, nu zijn we heel lang de kant op gegaan van... Uh, we rommelen elke keer een klein beetje aan. En ik denk dat dit het moment is om fundamenteel de hele sport op zijn kop te gooien. En dat wil zeggen de structuur en allerlei maatregelen te nemen... waardoor je dopinggebruik in ieder geval een stuk moeilijker maakt. Omdat ik denk dat het een, schoon, een helemaal schone utopie is. Um, maar dat gaat er wel toe leiden dat je op weg daar naartoe... En heel veel mensen en ploegen gaat verliezen. En Onder meer de Spanjaarden. Ik heb zelf in Spanje gefietst en uh, daar heerst echt een andere cultuur. Nou, kun, je, kun je daar iets over zeggen? Nou, het, kijk, het, het dopinggebruik is altijd, een, uh, is altijd een soort cultuur. Het gaat erom dat renners... Uh, niemand wil doping gebruiken. Er is geen enkele renner die doping wil gebruiken. Maar ze gaan doping gebruiken omdat ze denken... de rest gebruikt ook en zonder doping kan ik niet winnen. Um, we hebben nu, de afgelopen vijf jaar is het in het wielrennen uh, aanmerkelijk beter gegaan. We hebben nu in heel veel ploegen en heel veel landen... heerst niet meer die, uh, dat gevoel dat je doping moet gebruiken om te kunnen winnen. Dus er zijn nu een aantal ploegen die relatief heel erg schoon zijn. Mm -hmm. Maar in een aantal landen is dat nog steeds hetzelfde. Die zijn opgevoed, uh, die hebben altijd naar wielrenners gekeken... die massaal uh, aan doping zaten. En die zijn opgevoed door ploegleiders die in die... Cultuur zaten en die hebben nu nog steeds hetzelfde idee. En ik heb een Spanje fiets en daar heerst inderdaad dat idee: ja, als je een kriet hebt onder de 40 doe je niet mee. Onder de 45 zelfs niet. En er werd destijds werd er heel, heel raar naar mijn bloedwaarde gekeken. Ik ben zelfs een keer door een dokter bijna uit de koers gehad, omdat mijn hemotecrit te laag was. Om, en want dat was niet eerlijk met de rest. Nou, ik vind dat, dat die cultuur heerst daar. En dat is uh, nu zes jaar geleden, en die renners die rijden nu op het hoogste niveau. Ja, dat is heel moeilijk om dat te veranderen. Dat is een proces van jaren. En dat is in een aantal, uh, aantal landen is dat gelukt. En in een aantal landen zul je daar nog heel, heel, hard, heel hard voor moeten werken. Maar dat, daarvoor heb je wel hele harde maatregelen nodig. Heb jij wel eens gebruikt, Thais? Nee, okay. ik, dat kan ik eerlijk zeggen. Ik heb uh, nee. ijzerspijten gebruikt. Ik heb uh, uh, een soort veder uh, masker gebruikt... om, uh, om uh, hoge stadia te simuleren. Maar ik... ik heb het niet gebruikt. Nee. Is het je wel eens aangeboden? Ja, ook door ploegmaten. Maar ik, ik, heb, ik heb voor een deel ook makkelijk praten. Ik heb in een tijd uh, gefietst waarin uh, dopinggebruik al redelijk op zijn retour was. En ik heb niet op het allerhoogste niveau gefietst. Dus ik heb uh, wat dat betreft in een andere positie verkeerd dan heel veel renners die nu wel uh, bekennen. Ja, goed, maar dat is natuurlijk wel het bewijzen dat het al, al heel jong begint. Ja, oh nee, absoluut ja. Ja, maar is, toch zit ik nog met een vraag. Ik denk, uh, jij hebt schonere ploegen. En daar bedoel je vaak, vast ook wel de Rabo mee. Hè, denk ik. Uh, Vanaf en, na 2007 was het een Maar waarom doet hij je mond dan niet open? Want vorige week hadden we het nog over een zesde of een achtste positie in de uh, ronde in de Vuelta. Vind ik niks. Hè, dat is gewoon, wij doen een topsport en dan gaat het om het hoogste. Waarschijnlijk is dat zo, omdat de anderen doping hebben gebruikt. Waarom zeggen ze daar niks van? Waarom zeggen ze het vermoeden niet? We vermoeden dat ze doping gebruiken. Want dan begrijp ik het ook als consument. Nou, ik denk. één is dat je het niet kunt bewijzen. En twee is dat uh, als Robert Geesink, uh, ik, ik geloof, zesde werd afgelopen, afgelopen voor Welta. En hij doet dat na een jaar waarin het niet bepaald uh, altijd even... Even makkelijk ging door een, door een dijbeenbreuk. En als je ziet wat voor een uh, snelheden en wat voor een wattages de eerste uh, drie, vier mogen rijden. Dan is het absoluut mogelijk voor Robert Geesink om uh, met de kwaliteit die hij nu heeft, om zelf ook op het podium te staan. Als hij zijn been niet had gebroken vorig jaar, dan had hij wellicht op het podium gestaan. Maar hij heeft er nog nooit op gestaan in een grote ronde. Nee, maar dat is in, in de verwelta ook. Dat is makkelijk mogelijk geweest. Als hij niet. Niet, zonder valpartijen had Robert Geesing al een keer op een podium van een grote ronde gestaan. En dat was tien jaar geleden op de manier hoe Robert nu sport sportbedrijf hey. waarschijnlijk niet mogelijk Maar dat is geweest. waar wij het vorige week over hadden. No. Dat het zo makkelijk voor ons ook zou zijn, ja. voor het publiek. Als ja. dan Robert Geesing no. zou zeggen, ja kunst dat ik no. uh, zesde word. Want no. de rest no. rijdt me voorbij no. op spul. Het dat, dat zou dat heel goed. goed zijn als er meer openheid, als er ook no. meer sociale controle zouden no. hebben. No. Dus ik vind het ook erg Goed dat je nu ziet dat iemand als Marcel Kittel ook gewoon zegt: hé hey jongens, ik word er ziek van als je nu nog steeds achter Armstrong blijft staan." Ja. Dat is ook een heel erg goed signaal. Maar um, je kunt niet zomaar renners beschuldigen. Nee, maar je beschuldigt niet. Als ik zeg ik heb een vermoeden dat hij gebruikte, noem ik dat geen beschuldiging, want het is duidelijk dat het, dat het een vermoeden is. Als hij heeft gebruikt, dat is een beschuldiging. Ja, maar dan zegt uh, ik zeg maar wat. Dan zegt Alberto contador: "Ja, maar je kijkt, kijk eens naar mijn." Die legt gewoon de, de, ja, de, de, de, de statistieken op tafel. En die zegt: nee, ja, hij In 2006 hoeft... reed ik 7,3 ja. watt uh, in ja. de toer omhoog. En nu rijd ik nog maar 5,8 watt. Dat is een verschil van 20%. Ja. Hij hoeft niet antwoorden. Ik als consument hoor <laughs> dat er een vermoeden is dat er gebruikt is. Dat is genoeg voor mij. We gaan uh, volgende week, denk ik, uh, vermoed ik zomaar. ...over wielrennen praten. Dat durf ik wel te zeggen. Maar ik heb beloofd dat we ook dit gaan praten over voetbal. En dat gaan we nu doen. Uh, Ajax heeft de thuiswedstrijd, we hebben het er al even over gehad... Uh, ...tegen Manchester City met uh, 3-1 gewonnen in de Champions League. We luisteren even naar trainer Frank de Boer. Ik denk dat we vandaag een uh, vrij goed Ajax gezien hebben... ...die ja. uh, de wil had uh, om iets goeds te laten zien. Nou, dan hebben we bij Vlager, denk ik heel goed gevoetbald. Natuurlijk speel je tegen een topteam, hebben zij ook hun kansen gehad. Ik denk dat we vier de vleugels, vooral met onze backs, heel dominerend waren. Waar zij geen antwoord op hadden. En, natuurlijk, je komt zomaar 1-0 achter. Uit, ja, iets wat, waar we niet even goed stonden. Even een onoplettendheid moet ik zeggen. We hebben gezegd, oké, okay, als we niet druk op de bal kunnen geven, dan moeten we in een bepaalde positie staan met z'n allen. Nou, Dan staan we net niet goed genoeg. En dan zie je dat het uh, wordt afgestraft tegen een top 10. En dat heb je gezien. En uh, dan maken ze het fantastisch af. Dat is toch wel mooi hè? dat hij altijd ook nog die enorme zelfkritiek heeft. Ja. Frank de Boer. We hadden net gezien. Jij zei het moment van de week fantastische ja. tweede helft gezien. Ja, zeker. Dat is eigenlijk gewoon wat er blijft hangen. Hè? Ja. ja, absoluut. En uh, ik, ik hoor Frank ook graag praten. Uh, voor en na een wedstrijd. Uh, ik, ik vind het ook altijd grappig om naar te luisteren. De, de, de vocabulaire <laughs> van hem en, en zijn toon. En ook zijn gezicht erbij, vaak. Maar, nee, maar inhoudelijk vind ik, vind ik het ook altijd interessant. Is iemand die. Uh, ja, wat ik daar straks al een beetje zei. Heel dicht blijft staan bij de, bij de waarden van Ajax. En hoe hij tegen het voetballen aankijkt. Nou, zo moet er gespeeld worden. Dat, uh, dat roept hij al, al heel erg lang. Zijn probleem is alleen dat hij. Dat hij uh, net als vrouwen, alle andere trainers in Nederland. Met, met erg jonge spelers moet werken. Dat betekent dat je. Uh, ik kijk de coach met een schuine ogen aan hier, die, die dat natuurlijk vast ook wel eens een keer heeft meegemaakt. Maar dan, jonge teams zijn per definitie wisselvallig. Dus het kan zomaar zijn dat uh, morgen in de Kuip Feyenoord-Ajax dat, uh, dat Feyenoord, dat het ineens wel heel erg moeilijk heeft. En dat, dat ze verkeerd beginnen, ik noem maar wat. Maar als je tactisch. Ja, vind ik het heerlijk om, uh, om, om te kijken. Of om te luisteren naar de boer. En, en om te kijken hoe hij zijn team laat spelen. Vind ik. Uh, ja dan is voetbal ineens uh, hartstikke leuk. Mooi om naar te kijken, maar dat is het inderdaad wel met Ajax-Ton. Uh, wisselvallig. Is, is dat nou, door, door, uh, door jonge spelers? Ja, ik denk dat dat wel de verklaring is. Ja. Hè? Dat het ja. net opgeleide spelers... terwijl er allemaal uh, gariveerde spelers... Ja. bij de tegenstanders zitten, natuurlijk. En hoe we daarmee omgaan. Hè? Als je kijkt hoeveel ja. kritiek... Uh, een jongen als Eriksen krijgt. Die is potverdikke met twintig jaar, joh, waar heb je het over? En, en die, wordt, ja, die wordt hier echt zwaar. Ja, mate, maar hij wordt momenten. weer goed opgevoed door uh, De Boer. Want ja. die ja. doseert zijn kritiek wel. Ja, die die komt met kritiek. We weten nog, uh, die soort time-out in een wedstrijd... ik weet niet meer wat er aan de hand was... dat hij zo tekeer ging tegen, ja. zijn, uh, uh, tegen zijn ploeg. Nou, dat is ook een correctie. Ja. Maar hij zal Eriksen helemaal niet afvallen. Nee. En dat is eigenlijk het enige belangrijke voor Eriksen... Want als je je steeds moet richten naar het publiek, dan word je stapel dol natuurlijk. Ja. Het uh, is denk ik moeilijk om te zeggen wat er morgen gaat gebeuren. Hè? Juist omdat Ajax ook zo wisselvallig is. Ja, Chris? is uh, gaat het is... spoken in de kuip? Nou ja, dat, altijd, dat, ze hè? doen hun uiterste best, heb ik begrepen. Uh, ook op de tribune morgen uh, er zijn helaas weer geen uh, supporters van Ajax mee. Vind ik altijd, altijd jammer aan zo'n wedstrijd. Maar uh, ja, het gaat spoken. Maar het, het hangt heel erg af van de eerste twintig minuten. Dan, dan wordt toch bepaald hoe de ploegen tegenover elkaar staan. En ja, ik vind echt... M, m, m, hoeveel van die wedstrijden heb ik al niet gezien. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen van, van het gaat morgen die of die kant uit. Normaal gesproken... Zeg ik van, nou, Ajax, Ajax gaat, het, uh, gaat het redden in de Kuip... omdat, omdat Feyenoord misschien wel ja, enigszins geïmponeerd... want is ook een jonge ploeg, hè, Feyenoord. Ja. Hartstikke goede spelers, geweldige ja. opleiding. Maar kunnen best geïmponeerd zijn door wat ze van de week hebben gezien. Nou, het is maar net... Kijk, als Ajax dat, dat wat ze hadden tegen Manchester City... meebrengen naar de Kuip morgen om half één... ja, dan wordt het heel moeilijk voor Feyenoord. Maar ik hoop... Op een, op een heel spectaculaire klassieker natuurlijk. Zonder Gwydetti, hè die morgen afscheid gaat Zonder nemen. Zonder We hebben hem vandaag uitgebreid in de krant. Hij zit morgen op de, op de tribune zal, uh, en, en komt ook even het veld op, geloof ik. Zal ook verschrikkelijk toegejaagd worden. En ergens, hè, denk ik dan ook altijd weer... zou ik nou, als ik, nou, uh, als ik het voor het zeggen had bij Feyenoord... zou ik dat nou willen? Zo'n jongen die vorig jaar zo belangrijk was... Nou, die hebben ze niet kunnen houden, die is weg. En dan vlak voor zijn wedstrijd... Komt hij daar even alle aandacht pakken? Want die vraagt hij niet, die krijgt hij. Ik heb daar dubbele gevoelens bij. Ik zou het misschien niet eens doen. Nee, nee. Laat hem lekker op de tribune maar zitten al, klaar. omdat je de, de nadruk erop legt, kijk eens wie we hebben verloren. Ja, en, precies. En, en, en, en die jongens die er zitten, die, die kunnen alleen maar denken... Zo, wij zijn wel een stukje kleiner. Weet je wel, dat, dat, dat straal je er ook mee uit. Ik, de psychologie van de sport speelt hierin een, een rol. Maar ik kan, ik kan het niet... Niet helemaal grijpen. Nou, je kan het precies verklaren als het gespeeld is die wedstrijd. Ja, dat is dus, dus achteraf. Ja, Zo'n prognose is absoluut niet te doen. Nee, Vooral omdat nee. het twee hele jonge elftallen zijn. Eigen opleiding heel erg belangrijk is. Twee coaches die, waar ik het volste vertrouwen in heb. Dus ja. het is gewoon niet te voorspellen denk ik. En twee heel verschillende coaches ook. Hè? Absoluut. Zeker. Die elkaar lekker uh, in de haren zitten. Nou, dat dat durven ze best. Ja, natuurlijk. Ja, nou, het, uh, ja, nee, het zijn echt de iconen van het Nederlandse voetbal. En, en ik ben echt blij dat ze allebei in de, in de Eredivisie actief zijn. Zoals ik het ook ben met Marco van Basten. om iemand te noemen. Ja. Kijk waar je je spelers allemaal veel te snel naar het buitenland ziet vertrekken. Ben ik toch echt blij uh, met dat soort jongens. Die, die brengen de, tillen de Eredivisie toch net, net boven een, een gewoon niveau uit. Ja. Ik ga er graag heen. Ik ben al een keer naar Heerenveen geweest. Ja, ja, maar jij moet nog naar Venlo, hè? Ja, straks. straks. Ja, dat doen we allemaal. <laughs> um, even over de Europa League. De Nederlandse ploegen in de ja. Europa League stellen nogal teleur. Dat ja. lijkt me een open deur eigenlijk. PSV komen we straks op speelden met 1-1 gelijk tegen het Zweedse AI. K. Solna En FC Twente moet vrezen dat ze na de winterstop uh, helemaal geen Europees voetbal meer spelen. Terra Levante uh. werd met 3-0 verloren. De scheidsrechter speelde donderdag wel een belangrijke rol. Bas Tichler legt Wout Brama wat spelsituaties voor. Wat is jouw lezing van die afgekeurde goal van Tadic? Dat het geen bijspel was. En dat Castagna uh, misschien een beetje in de lijn van de schot staat. Maar dat de keeper daar gewoon volop zicht op heeft. Dus uh, ja, dat, dat, ging, uh, dat het niet terecht is dat hij afgekeurd is. En wat is jouw lezing van de strafgroep die zij krijgen? Dat Douglas zijn hand langs het langs lichaam heeft tegen zijn elleboog gaan krijgen, geloof ik. Dat heb ik nog niet teruggezien. Maar dat zag ik vanaf uh, vrij dichtbij. En dat hij schijf daar uh, een penalty van geeft, ja, een beetje overdreven. Wat is jouw lezing van de derde goal die zij maken? De pure Hensbal. Dus het is eigenlijk gewoon 1-1 geworden? <laughs> ja. Eigenlijk gewoon 1-1. Uh, scheidsrechter was heel slecht. Daar, daar, uh, daar werd veel over gesproken. Dan zou je ook kunnen zeggen... nou ja, oké, okay, dat gebeurt misschien wel vaker. Daar moet je je ja. toch niet zo door laten verrassen, Chris. Ja, ik vind sowieso dat je... Moet je moet er toch niet zo van in de war raken? Nee, ik, ik vind het ook altijd vervelend... als het na afloop over een scheidsrechter gaat. Daar, daar moet je je nooit achter verschuilen. Je kunt wel eens een keer pech hebben. Nou, Twente, Twente heeft pech gehad met die man. Ja. Maar Twente begint ook wel eens aan wedstrijden in Europa... dat ik denk, ja, wil, wil je die wedstrijd eigenlijk wel spelen? Weet je wel? Daar heeft McLaren uh, bijvoorbeeld vorig jaar een aardig uh, voorbeeld van afgegeven... Uh, tegen Schalke, hè, om echt, echt met, een, met, een, met, een, met een tweede keus in, in het veld te brengen. Die Europa League is in het voetbal, in het algemeen... en, en in Nederland zeker, gewoon niet zo populair. Dat, uh, clubs zijn niet echt heel erg gemotiveerd om daarvoor te spelen. Uh, het, het, het vraagt heel veel energie... En het levert geen geld op. En het levert geen status op. Ik, ik zou bijna zeggen, het toernooi zoals het nu in elkaar gestoken is ten dode opgeschreven. Ja. Is slachtoffer van het enorme succes van de Champions League. Als je zo'n zo Champions League daarnaast hebt, hebt lopen... Uh, bijna parallel weliswaar, op andere dagen maar in dezelfde week. ja, Het verschil is zo, zo enorm in, in alles. Daar moeten de UEFA echt wat aan gaan doen. Misschien zullen ze het, het, het geld wat je met de Champions League verdient... Moet een groter deel daarvan ook doorgesluist worden naar, naar de Europa League. En dan, dan wordt het wat interessant. Het is heus niet zo dat het alleen maar begint met geld. Maar ja, dat is toch een, een, een prikkel die clubs kennelijk nodig hebben. En, en ja, een hele grandeur. Ga eens een keer. Naar zo, je gaat er ook wel eens naar zo'n wedstrijd in de Europa League. Dat, het is zo totaal anders. Zelfs, zelfs de, de opstellingspapieren zien er anders uit. Het boekje wat u even uitgeeft. Uh, het ziet er allemaal anders uit. Het is duidelijk gewoon jubilair league. Ja, maar is dat niet ernstig dat ze pas hun best gaan doen als ze er geld voor krijgen? Of ja, genoeg geld? Of, ja, dat of, is op zich ernstig. Nog meer geld? Dat is op zich ernstig. Uh, ik kan me ook nog herinneren dat Louis Vergaal... ooit bij de eerste seizoen Champions League het had over een, over een, een commercieel gedrocht. Daar ben ik het al, allemaal mee eens. Maar aan de andere kant, ja, uh, het, het is ook de, de, de manier waarop je zo'n toernooi in de markt zet. En de UEFA zet die Europa League echt in de markt als een B-toernooi. En dat moet je gewoon niet doen. Dat, nou, er wordt dat, veel, wordt veel er gepraat meten, ook ja. over, over uh, uh, die knock fase, die vrij aardig is nog. Uh, uh, maar nou, die poolfase... Maar daar zit gelijk het probleem. Kijk, ik vind, als je dan toch zou uh, en, en tijdens gelijk, het is natuurlijk in relatie tot de Champions League... het zal altijd een beetje nooit uh, blijven. Maar pak dan het format aan. En nu hebben ze een format dat lijkt op de Champions League. Namelijk zoveel mogelijk wedstrijden. Want, daar, eh, hoe wou we het zeggen, in dit gebouw, daar wordt voor betaald. En uh, Dus hoe meer wedstrijden, hoe beter. Nee, niet doen. Met zo'n Europa League moet je het gewoon doen net als vroeger. Knock-out systeem vanaf het begin. Geen beschermde loting. Huppakee, alles in de pot en loten. Ja. En dan krijgt het die romantiek die het vroeger had. En, en uh, zo'n zo kant zou ik ermee opgaan. Dat er is echt een old school uh, uh, voetbaltoernooi van maakt. Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik heb nog even de kijkcijfers erbij gepakt. Uh, naar Lewante tegen Twente hebben 726.000 mensen gekeken. Uh -huh. PSV tegen Solna bijna 1,3 miljoen. Ja. Als je dat dan weer ziet, denk je, oh nou ja, blijkbaar ben ik een uitzondering. Iedereen ja. is geïnteresseerd. Ja, maar nee, want je moet je ook afvragen wat dat eigenlijk zegt. In de stadions zijn sowieso al veel en veel minder mensen. Bij elefanten zat geloof ik 7000 man of iets ja. dergelijks. Nee. He, dus dat zegt ook, uh, ook wel wat. He, als ik me goed herinner, ik ben ook gaan kijken uit verveling. Kijk je dan en dan zit je voor het beeld. <lacht> Ja, dat kan toch ook niet echt ja. de insteek van de UEFA zijn. Ja, ik, ik ken me wel wat, wat Ton zegt. De, de Europa League is heel vaak een soort... de eerste ritten van de 10 kilometer kijken op, met schaatsen. Schaats, ja, ja. Uh, dat ja, is, kijkt wel, maar... Ja, daarom is ook een voorstel, hoorde ik gisteren in uh, Football International... om eerst die Europa League te spelen in de week en daarna. Hè, want nu... Komt het als een, uh, als een toetje Moest het naar de maaltijd ja, ja, heel als erg. als een toetje heel erg slecht. Ja. En jij zegt uh, net al: kijk, dat geld speelt totaal geen rol volgens mij. En daar hoeven we niet meer over te praten. Maar je had het net over het woord romantiek. En dat speelt misschien een rol. Ik heb nu die uitslagen voor me. Zes pools van vier uh, ploegen. Nou, daar word je ook stapel en stapel gek van. Ja. ja. Mm. Um, bij uh, PSV tegen Solna uh, uh, waren heel veel uh, stoeltjes uh, vrij. Uh, 14.000 mm. mensen uh, waren daarop afgekomen. En er kwam ook nog eens niet het gewenste resultaat. PSV, zoals eerder gememoreerd, speelde dus met 1-1 gelijk tegen Solna. Jeremy Lens daarover. Als je de tegenstander ziet van vandaag. dan uh, denk ik dat je vandaag uh, ja, met een beetje meer inspanning uh, makkelijk had kunnen winnen. Ja, ik denk dat vandaag het. Uh, ja, het tempo iets te laag lag... en dat we ja, niet echt met, uh, met 100% uh, ja, de beleving speelden. Ja, dat ja. dus. De, de, hij zegt alles. Ja. Je, je, je, wat hij zegt, nou, daar hebben we het net ook over gehad... het, het maakt weinig los bij, uh, bij die gasten. Ja. Kennelijk. Ik las in mijn eigen krant ook terug uh, dat, dat uh, ja, die tribunes ook niet echt inspirerend hadden gewerkt op de jongens. Ik geloof dat hij dat ook zei. Ja, kom op jongens, ze zijn allemaal profsporters. Ik vind het echt ja. ongelooflijk. Dat ja, daar ben ik een de beetje eens. De beleving missen, kom op zeggen. Nee, ja, ik vind, het, ik vind het echt niet kunnen. Weet je, ook al, zelfs dat je het toegeeft toegeeft de afloop... Ja. Ik zou het al niet toegeven. Nou, nou ja, maar het is wel weer eerlijk. Ja, Daar wilden maar, we toch naartoe. Maar, de, ben ik maar we, omdat we het allemaal normaal vinden dat voetballers dat kunnen zeggen. Ja, de beleving was niet zo. Hij speelt ja. Europa League. Het is een kans om zichzelf te laten zien. Die speelt op Europees, op, ja. op Europees niveau. Uh, dit is zijn baan ook nog. Ja, ja dus ik vind het uh, heel treurig dat voetballers dat kunnen en durven zeggen zelfs. Nou ja, misschien voor de coach is dat iets... om nu als aangrijpingspunt... Maar je hoort het elke keer. Ja, ja, Dit is belachelijk. Kennende, je als... moet een intrinsieke motivatie hebben... Ja. en dan heeft inspiratie en weet ik veel wat... ja, niks mee te maken. Nou, de coach ja. zou dat dan kunnen aanpakken... maar de coach van PSV, Dick Advocaat... heeft dus direct na de wedstrijd uh, gezegd... dat hij de Europa League aantrekkelijker wil maken... door het prijzengeld omhoog te doen. Dat is dan wat de coach zegt, Thijs. Ja, maar ik, uh, dat, dat zie ik vaak in het voetbal. Dat, dat de schuld vaak een beetje wordt doorge, doorgepaast. En uh, je ziet heel veel dat, dat de, wat Chris nu ook zegt... dat dan moet de coach daar iets aan doen. Mm -hmm. En ik mis bij, uh, bij veel voetballers gewoon de intrinsieke motivatie. Ik, bedoel, ja, ik, ben zelf, ik heb zelf op, op laag niveau gevoetbald. Maar ik weet wel, um, als je aan voetballers voetballer vraagt... Uh, doe tien rondjes om het veld, dan doen ze er negen. En dan... Snijden ze de hoek af. Als je aan een individuele sporter vraagt. doe 10 rondjes om het veld. dan doen ze er 12. Totdat de coach zegt. Oh, je mag geen 12, je mag er maar 11. Dat is gewoon het verschil tussen, tussen, tussen die. Dat is ook een cultuurverschil. Ik verbaas me nou wel eens over hoe dat gaat. Ik weet niet bijvoorbeeld hoe het in het basketbal ging... maar ik vind dat een coach niet een politieman hoeft te zijn. Nee, nee, maar goed, dat moet je dan in het begin... ik nu, kijk nu even naar mezelf... het is altijd een kwestie van vertrouwen... in de coach ja. en de spelers. Dus daar moet je aan werken. En als dat er eenmaal is... Dan is alles voor elkaar. Dus ik werk niet aan techniek of tactiek of zo. In het begin aan vertrouwen. En bij mijn teams, ik vind het een leuk voorbeeld hoor. Zal niemand, als je tien rondjes moet lopen, geen tien rondjes lopen. Zal niemand uh, een paar meter pikken. He, dat is hun trots. En, ja. en uh, er is een fantastische schuld tussen teamsporten en sporten. Zeker. sporten. Eigen verantwoordelijkheid bijvoorbeeld. Maar daar heeft een coach een hele grote rol in, denk ik. Ja, Chris, ja. bij het voetbal? Ja, ja zeker. Ik, ik, uh, een paar weken geleden had ik uh, het genoegen... om weer eens een keer een interview te hebben met Harry van Rij. Dat was ooit een belangrijke man bij PSV. Hij is inmiddels 70. 70 ruim, ruim gepasseerd. Maar toch wel eens aardig om hem over voetbal te horen... want hij volgt het nog uh, op de voet. En uh, toen kwamen we ook over dit onderwerp te spreken. En toen zei hij, ja, dat is misschien een gevaarlijk... Uh, uh, wat ik nu ga zeggen. Dan zeg maar Ik zie nu op afstand dat... Uh, de cultuur in de kleedkamer uh, ontzettend veranderd is. Uh, uh, want waar wij in Nederland altijd aan refereren, qua voetbal... Dat, uh, dat ziet er heel anders uit dan zoals het nu is. Er zitten hele andere nationaliteiten zitten er in, de, uh, in de kleedkamer. Er zitten heel andere geloven in de kleedkamer. Er zitten gewoon heel andere groepen in die kleedkamer. Hij zegt, onze maatschappij in het algemeen... maar dat zie je in het voetbal terug... is toch naar manieren aan het zoeken... om daar een, om daar een consensus in te vinden... op basis waar je weer gewoon... beter kan worden in wat je al doet. Hij zegt, maar daar hebben trainers het nu... moeilijker mee dan pakweg 15 jaar geleden. Dat vond ik wel interessant om, uh, om, om over na te denken. Want het, je, je kunt het niet meteen helemaal duiden wat hij bedoelt... maar in algemene zin snap ik het wel. Het is natuurlijk ook een Ach. beetje wat je bij die voetballers terugziet... He, en, en dat is natuurlijk echt een groepsport, een teamsport. Meer dan wielrennen en, en, en, en schaatsen. Uh, de, de, wat er in de kleedkamer gebeurt, ja, dat gebeurt op straat ook. Ja, maar ik denk. Uh, en, en op straat kom je ook heel veel mensen tegen die zich verschuilen ja, achter en, en, en doorpassen, wat ja, jij zegt vind ik ja, heel erg term... Maar dat, dat, dat gebeurt uh, dagelijks op straat ook. Het verschil is en in dat de politiek, een, Ja, maar het, het verschil is dat een coach twee keer per dag, twee uur, met die spelers bezig is. Dus ja. die, kan, die moet zijn cultuur maken. Ja. Dan ja. heb je ook niks met cultuurverschillen te maken. Ja. Ik zie al eens Frank de Boer met alle cultuurverschillen... dan moet die uh, ja, culturele antropologie eerst gaan nou, studeren. Nou, wel, ja. Maar ja. Je hebt meer, op dit moment is er volgens mij... ingewikkeldere weerstand. Je had vroeger ook al weerstand... maar ik denk dat het nu iets, iets, iets moeilijker ligt. Nou, dan allemaal. moet je iets meer weerstand overwinnen dan. Ja. En, maar nou, als ja, je dat overwint, ben je er vanaf. Het zou kunnen, maar bij, daar moet je dan als trainers aan gaan werken. Ja, bij Nederland ja. zelfs al. Uh, op het afgelopen EK zag je exact hetzelfde. Ja, en dat is. Ja. ja, je ziet dat dat spelers op een, een of andere manier te weinig zelfverantwoordelijkheid voelen... voor, ja. voor hun eigen prestatie. Nou, ik vind het een goed voorbeeld, wat je noemt. Ja, ik ben maar goed met doen. mijn neus opgezet. Ja. Maar daar maar gaat dat... Louis ja. van Gaal wat aan doen. Nee. Maar ja, maar aan Louis heb je natuurlijk wel een goede. wat ja. dat betreft. Dat is een man die over zijn eigen grenzen heen durft te kijken... en die, uh, die wordt dan maar een keer uitgelachen... als hij zegt dat hij in de gaten wil houden hoeveel ze slapen. Maar hij had gewoon wel gelijk. Ja. Doordat even... Dat momentje af te geven van jongens, maar daar let ik ook op. En hij durft dat. En daarom wordt hij in, in sommige uh, conservatief, conservatief denkende conterijen, zoals uh, bijvoorbeeld bij Ajax, wordt die man verketterd. Ja. Maar, maar uh, uh, nou ja, ik, ik ben echt blij dat hij bij het Nederland zelf al zit. Hij kan. Echt een, een, een nieuwe norm gaan stellen voor, voor trainers in Nederland en, en hij niet alleen hoor ik bedoel, er zijn wel meer die op zijn spoor. Over zitten. trainers mag, gesproken. Mag, mag uh, ik zocht ik, heel even naar een brugje. Uh, ton even. heel even. Nou ik wil alleen maar zeggen: het Nederlands elftal en een clubcoach is natuurlijk heel anders omdat ja. je elke dag vier uur met die spelers ja. en die ook kan veranderen. Ga, over, ga je gang. Over clubcoaches gesproken. <laughs> okay. uh, na elf competitiewedstrijden is Ron Jans ontslagen bij uh, Standaard Luik. De oud trainer van Groningen. En Herenveen kon dit nieuws wel begrijpen, maar heeft toch dubbele gevoelens. Ik vind dat gewoon hartstikke jammer. Maar ook uh, niet meer, want ik heb echt uh, met de spelers en met de staf uh, hier uh, ja, enorm fijn gewerkt. Ik, uh, ik vind ook niet dat ik heb gefaald. Alleen, uh, ja, je, je hebt gewoon, en daar ben je als trainer afhankelijk van, je hebt te weinig punten. En dat, daar, uh, dat heb ik al gezegd, uh, ja, daar word je op afgerekend. En ja, zo hoort het eigenlijk ook. Alleen, misschien hoort het soms ook wel om uh, meer tijd te hebben en... Uh, maar ja, het, uh, het, is, uh, het is niets gegeven. Ik heb de jongens ook gezegd, vandaag en morgen is veel belangrijker. En uh, zorg ervoor dat je, je vrijdag uh, wint. En, uh, nou ja, dat was, uh, dat was het advies. Dat is heel sympathiek. Ja. Maar krijgt de trainer nog wel een kans, Chris? Nee joh, en, en uh, met, met Ron Jans hoor je een van de beschaafdere types uit die beroepsgroep. Ik, uh, hij had voor mij mogen vloeken, maar slaat het op? Ik geloof dat die krap drieënhalve maand aan het werk is geweest daar in ja. Luik. En, en uh, de verantwoordelijken voor die aanstelling, die schoppen hem nu buiten. Ja, ja wat is dat voor een niveau? Bovendien heeft hij een, op een contract getekend op het moment dat er nog echt een hele goede selectie was. En volgens ja. hebben ze echt ja, al klopt. zijn beste spelers. Ik, volgens ja. mij hebben ze vijf, zes... Uh, van zijn, vijf, uh, zes spelers van zijn basiselftal ja. verkocht. Ja. En uh, dan moet je maar zien wat je overhoudt. Maar nee, dat is vaak zo, hè? Ja, dat is inderdaad vaak zo. <laughs> maar, maar het opportunisme, ik word, er, ik word er af en toe doodziek van. Nou ja, voetbal. dit is er gewoon. En hij wordt gewoon gepiepeld door het bestuur, nog minder door de supporters, geloof ik. Ja, dat maar... komt, wat mij verrast het nog wel een beetje, omdat ja. uh, ik geloof twee weken voor zijn ontslag wonnen ze thuis van uh, uh, Anderleg. Uh, van ja, Anderleg. Klopt. Nou, dat was met een hosanna zeg. Ja. En uh, de ja. hemel en aarde verring daar van het feest. En. Maar Dionne, nee, nee. ik denk dat we er niet te lang over moeten praten. Want Ron Jans voelt zich heel gelukkig. Dat is wel duidelijk. Super positief. Dus ja. dat moeten we zo laten. Eigenlijk wel. Zou die dan niet naar Nak kunnen, Chris? Uh, dat doet hij niet. En, en Nak kan het ook niet betalen. En, en uh, ik denk dat Ron Jans uh, gewoon eens even uh, kalm aan moet gaan doen. En die, er komt er vast wel iets voorbij voor hem. En bij Nak. Ach, we gaan vanavond kijken. <laughs> in Venlo. VVV ja. tegen NAC. Maar uh, hebben jullie daar ideeën over? Wie daar, want het kan ja, jullie... wel goed uit even. Uh, ik ik heb, als persoon, als, als, als uh, liefhebber of ah, als ik supporter? Ik dacht meer de voetbaljournalisten. Nou ja, uh, kijk, nak uh, lopen... Uh, NAC heeft geen geld. Punt uit. Maar ja. stelden ze wel geld hoor. Ja, dan ga je kijken wie heeft er geen werk. Uh, en dat en zijn er maar genoeg. Je hebt veel meer trainers in Nederland dan, voetbal, uh, dan voetbalclubs... En, ik, iemand stuurde me een sms'je van is Jan Eversen niks? En dacht, ja, verrek, ja, die, uh, misschien is dat wel iemand die dat zou willen... en denkt dat dit bij hem past. Maar ik geloof absoluut niet dat nak een nieuwe trainer aan gaat stellen op dit moment. Daar hebben ze, daar hebben ze het geld niet voor. Ze laten gewoon A3 Bogus afmaken. Zou er een keer voetbalclub zijn die echt buiten de deur durven te kijken? Hoe bedoel je dat? Nou, weet ik weet niet, naar een andere teams voor bijvoorbeeld... Nou ja, dat, dat, ik hoop van wel. Want ik, ik zit hier wel eens meer. En dan zit ik vaak met mensen uit de andere sporten aan, aan tafel. En, en Ton zit erbij. Maar je hebt ook uit het hockey met name. Ja, ik, ik denk dat je, dat, je, dat je daar als club, als organisatie vooral. Ik heb het niet zozeer over het eerste team. Maar als organisatie kun je daar echt wel beter van worden. En je ja? vindt altijd dat zo'n ja voor dat is wel een beetje een beetje treurig van datzelfde carouselletje altijd maar dan kan ja, het dus dat is dus weer, die gaat eruit en dan gaan we weer terug gaan we weer, ja. nou, die heeft tien jaar geleden een keer iets gedaan ja maar ja, het is een gesloten winkel hè. ze hebben, ze hebben, ja. er is een opleiding voor en en laten we eerlijk zijn dat is in, in de, de de trainersopleiding in Nederland is gewoon heel erg goede in het voetbal en ja en en er wordt gezegd dan moet je uh, dat en dat diploma hebben dus ja dat moet je eerst hebben wil je trainer kunnen zijn maar uh, ik, ik wijs altijd naar Guus Hiddink. die heeft het ongeveer uitgevonden kijk uh, je moet zorgen dat je goede mensen om je heen hebt. En, de, en die hoeven geen diploma te hebben. En ja. die kunnen per definitie ook best wel uit een, hele, uit een, uit een andere sport komen. Ik maar, wil tot slot van dit sportforum... Maar. Nee, maar Hans-Juritsma, hebben ja. we gehoord. Ik wil ja. tot slot van dit sportforum nog even naar de uitslagen. Gewoon lekker uitslagen, voetbaluitslagen. Komen ze in Duitsland. Schalke 0-4 tegen Nürnberg. 1-0. Freiburg, Borussia Dortmund 0-2. Mainz-Hoffenheim 3-0. Uh, Greuther tegen Werder Bremen 1-1. Fortuna Düsseldorf tegen VfL Wolfsburg 1-4. Twee doelpunten van Bas Dost. Ja, Kijk, is dat aardig of niet? Uh, Bayern München gaat aan de leiding... Voor Schalke 04. En de nummer 3 is Frankfurt. Komen we bij de Premier League uit Aston Villa. Tegen Norwich City 1-1. Arsenal, Queen, Park Rangers 1-0. Reading tegen Fulham 3-3. Stoke City tegen Sunderland 0-0. En Wigan Athletic tegen West Ham United 2-1. Om half zeven begint Manchester City tegen Swansea City. De stand in Engeland: Chelsea is de koploper voor Manchester United en Manchester City. En morgen is dan ook nog Chelsea tegen Manchester United. Chris van Nijnatten, Thijs Sonneveld en Ton hartelijk dank. Volgende week zijn we er weer met het Sportforum. En langs de lijn gaat uh, straks al verder om 7 uur... met onder andere VVV ja. <laughs> tegen dak. <laughs> Fijne avond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de hele divisie. Ado Willem 2. En nu is er een geweldige kans, die wordt gemist. VVV. NAC. Oh, die heeft heel veel tijd nodig met zijn linker. Zit hem toch nog in. En NEC Roda. Oh, met een Oh, de goal. Pas NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het schaatsseizoen barst los.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 De leefde strijd tussen onze topschazers en de internationale top. De St. Ives World Cup. 16, 17 en 18 november. Tijal Verveen. Maak het mee. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Vanavond in debat op 2. Problemen met woonwagenkampen. Het zou de bolwerken van criminaliteit en illegaliteit zijn. Terechte verdenkingen of worden kampers in Nederland gediscrimineerd?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 Dit is Radio 1.